Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechter komt zo met een uitspraak in de Mallorca-zaak. Op het Spaanse eiland werd Carlo Heuvelman van 27 vorig jaar... na een avondje stappen in elkaar geschopt en geslagen... Hij overleed een paar dagen later. Negen jongens tussen de 18 en 19 staan zo voor de rechter. Tegen hen zijn straffen tot 10 jaar geëist, maar het is nog de vraag of ze die ook krijgen, vertelt verslaggever Mark Hamer. Omdat er geen onomstotelijk bewijs is wie de fatale doodschap heeft gegeven. Er is die nacht op Mallorca van alles gefilmd, maar nou net niet de mishandeling van Heuvelman. Verdachten hebben tijdens de zitting steeds hun aandeel gebaggetaliseerd. Er zijn wel getuigenverklaringen, maar die zijn niet consistent. En dus is het de vraag wat de rechter gaat doen. In Ede, in Gelderland, is een taxibusje tegen de gevel van een huis aangeknald. In het busje zaten meerdere kinderen die naar school zouden worden gebracht. Waarschijnlijk werd de bestuurder ineens onwel. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen zijn niet gewond geraakt. Heb jij nog een Nokia met het spel Snake in de la liggen? Nou, dan ben je niet de enige. Oude telefoons worden maar weinig ingeleverd om te recyclen, zeggen onderzoekers van het CBS. Meer dan de helft van de mensen bewaart de afgedankte exemplaren. Een kwart verkoopt ze of geeft ze weg. De Amerikaanse oorlogsveteraan Tom Rice is overleden. Hij vocht in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog mee met operatie Market Garden. Een missie om belangrijke bruggen in Nederland te veroveren. Hij sprong toen uit het vliegtuig boven Groesbeek In 2019, precies 75 jaar later, deed hij die sprong opnieuw. Extra bijzonder, Tom zei toen dat hij nog wel door wilde gaan met springen. As many as I can, I'm 101. Tot die 101 zou zijn dus en Tom Rice is inderdaad 101 jaar geworden. Dan nog het weer, af en toe zon, maar vooral veel grijs en soms regen of motregen. Het wordt 5 tot 10 graden. Morgen meer zon, maar ook een stuk kouder. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt iets langzamer dan gebruikelijk op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp.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 ik word altijd zo vrolijk van die pingel. Hè? Ik word altijd zo vrolijk dat ik zeg van nou, nou, nou, nou, nou. Ik vond jou wel vrolijk dat ik hier binnenkwam. Ik denk, nou, je staat te lachen. Maar dat had met Sinterklaas te maken. Dat had met Sinterklaas Zijn te knecht te staat te lachen, ben jij zijn knecht geworden? Nou, ben uh, goed, ik Vrijfpiet? ben, uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Volgende week, zaterdag, ben ik toevallig... Een uh, goed veegpiet. Uh, nou, het zal weer een smeerpiet worden, maar dat geeft verder niet. Uh, dan ben ik Hulp Piet. hulp Ja. Hulpje, hulpje, hulpje, hulpje, Willem, hulpje. Keritje met hulpje, Ja, ja. Ze noemen ook wel, uh, uh, ja, de, de de geruisbruis noemt ze bij. <laughs> ja, ja, het is wel leuk, wel leuk. Sinter ja, Sinterkla het, uh, ja, Sinterklaas helpt, hartstikke leuk, natuurlijk. Ja, maar goed, uh, we gaan een bellen, zorg, We gaan een Zullen we het doen? Ja, gaan we oh, doen. heb jij zijn nummer nog dan? Je hebt ergens wel in mijn in mijn mobieltje zit, van In je wat? In mijn mobieltje zit zijn nummer? Daar in het handy. Ja, hartstikke mooi. Nou, iedereen hartelijk welkom natuurlijk. Alle luisteraars, dus ik, uh, all over de world. Ik begin ja. nou akelig te praten als die Toto van Mercedes. En ik heb nieuws voor u. Er is koude lucht onderweg naar Nederland. Oh, koude, koude, lucht. koude lucht. Koude lucht? Ja. Maar, dus haal de skis maar tevoorschijn. Haal de noren maar uit het vet, want we kunnen er tegenaan. Oh, god, god, god, god. Nou ja, maar goed, eh, wat, wat. Ik ga, vanmiddag ga ik naar Limburg toe, dus ik hoop wel dat het een beetje, een beetje dood is. Limburg, blijft. mag jij daar komen in Limburg? Heb je visum? Nu nee, in mijn postman bent die gek en nou, nou, dan lukt er heel wat natuurlijk. Ja, nee, ja, ja. Hé, hey, wat gaan we doen de komende twee uur? Ja, nou, een beetje radio maken lijkt me wel gezellig. Lijkt me wel gezellig. Ja, twee natuurlijk. uur... Uh, hebben we nog luisteraars? Of, uh... We hebben nee, oh, nee, heleboel luisteraars. <laughs> zo. Ja, het is, niet, het is niet te geloven, ben ik Ja, gelijk. ik te geloven, twee En, en het, wat het, het mooiste is, het kost ons helemaal niks. We doen het gratis. Nou, dat is helemaal voor dus, de, uh, voor de ja, mensen, Voor de mensen thuis ook zo leuk natuurlijk. Ja, voor de mensen thuis is het ook nog ja, zo leuk. Die zo, hoge energiekosten, ja, ach, man, moet je man, man. gewoon fel gaan wandelen, hè, als je energiekosten hebt. Is dat zo? Ja, dan wandelen dan krijg je dus uh, direct weer energie. Als je? Dan krijg je direct weer energie, als je gaat wandelen. Ja? Nou, en dat is gratis, die energie. Dan krijg je er ook toeslag overheen dan? Nee, nee, nee, Dat, dat kennen we niet aan beginnen, begin. Oh, joh. ik hoor het alweer. Ja, ik wil nou even een beetje muziek. Ja, ja, ik zeg wel ja. een stukje muziek aan. wandelen. Ja, doe dat nou maar. Even. Nou, goed. Rainbow en wat, ik ken er wat, geen jam van maken. Ik ken er geen jam van maken? Nee, nee ik ken nee. er geen jam van maken. De marmelade. De ik, ik dacht net al, waarom kom jij binnen met een zak sinaasappels? En ik denk, oh. He, er is nog jam, marmelade. Ja, marmelade. Ja, ja, ja, ja, ja, een groep uit de jaren zoals zij, 70, 60. Ja, 71, precies, hè, juni. Juni in is het nummer. U kent het ook van The Reflections of My Life. Hoe gaat dat? Zing dat? Komt ie? The changing of sunlight to moonlight. Reflections of my life. Het is werkelijk niet te geloven. Jij kent ook. Ja, ik weet de tekst niet helemaal meer. Maar ja goed, het maakt niet uit. Het is een heel mooi nummer ook, Reflections. Misschien dat we hem in de twee uur nog even kunnen laten horen aan de luisteraars. Reflections of my life. Oh ja, nou ja, dat kan. Hoe is het, uh, Willem? Ja, Hoe is het met de reflecties in jouw is. live, jongen? Wat vertellen is? Heb je deze week nog leuke dingen meegemaakt? Uh, bepaalde reflecties dat je zegt van. Nou, dan ben ik, ben ik helemaal uit het dak gegaan. Ja, dat was, uh, dat was uh, gisteren. Gisteren ja. toevallig ben ik door, wilde ik door het dak heen gaan. Ja. Um, en normaal duurt het door het dak gaan bij mij altijd een minuut of twee. Maar dan is het echt wel gebeurd, zeg maar. Ik ben, gisteren ben ik drieënhalf uur bezig geweest. Om door het dak te gaan. Ja, 3,5 ja. uur. In en dat plaatsen. kwam omdat misschien Sinterklaas op het dak uh, aanwezig was? Of, de, of een goed, veegbied. Nee, dat is Open Huis. Of de open Huis. Roodkapje. Roodkapje. vreemde alles goed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 Ik te er aan het doen. Roodkapje, roodkapje. Roodkapje. Ja, wie is er nou bang voor? Er helemaal niemand. Ben niet bang. Ben niet bang, niet boos. Zo, even schrikken. Ik krijg een, een ding op het scherm. Ja, wat, wat heb jij toch met wolven? Want jij, jij bent ook regelmatig, dat heb ik me laten vertellen althans, door de boswachter. Ja. Die zegt, die wil een bruis. Ja. Die is regelmatig op de Veluwe. Met ja. zijn klappenpistool zit hij achter Wolf Wat is dat nou van je, jongen? Uh, uh, nou ja, dat doe ik ter voorkoming... dat ze niet uh, hier in de duinen komen. als ze hier in de duinen komen... Ja, er dan zijn dan er al twee uh, hier gespot. Ge, ge, ge, ge nee, er waren de Blue Diamonds. Dat is Riem en Ruud Wolf. Oh, nee, je had alles, even, je had dat alles is... door elkaar in. Natuurlijk. Ja, maar die zijn toch ook overleden allebei, of niet? Echt ja. waar? Jawel, zijn oh. het geesten geweest? Ja, waarschijnlijk. Wel, geestig programma blijft het, hè? Het blijft een geestig programma. Het een geestig, programma. geestig en vooral luchtig. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, Maar wat, joh. Hé, hey, hey, maar wat... Ja. We hebben deze uur, uh, dit uur doen we... Deze uur, hoor, ben ik niet bang, niet bos Dit uur, uh, ja, gewoon uh, lekker, lekker ons ding. En het tweede uur, uh, dan, dan krijgen we dus uh, gasten, twee gasten. Gasten? Ja, twee gasten. We hebben toen die kaart ingevuld voor... Uh... Ik, ik zag een poster langs de weg. Er stond op gastvrij. Nee, ja, dat klopt. Daar heb ik op gereageerd. En er bleek dus een campagne te zijn van uh, de stichting Gast aan tafel. Dus die heb ik dus ingevuld, die kaart. En dan we toen, uh, 11 uur, krijgen we twee gasten. Gasten of gasten? Oh, gasten! gasten een, ga maar het een... zijn, er zijn, er zijn, er zijn dames. Heb je het dan over? Gastes? Het zijn dames? Ja, denk ik wel. Buitengewoon interessant, zeg ja. ik hoor, Ik hoor het al wel weer met Buitengewoon interessant. Ik ben maar wat vroeger gekomen, want ik denk dat die, die harme, zijn moeder... wat die was straks ook op, op komen drijven. Ik hoop het ik, wel. Ik, ik ja. ben, deze week ben ik in Delft geweest, de universiteit in Delft. Ja. En daar heb ik me met name heb ik me bezig gehouden met het ontstaan van de taptoe. Ken je de taptoe Delft? Jawel, de, uh, loop naar de stap. Dus Doe het Gewoon trommel interessant. Is ja, dat is dus ja. heel mooi. Trommel, trommels en ja. nog eens trommels. Drommels. Ja. Trommels. Maar goed, ja. Dat, dat terzijde. Jij ja. wil iets aankondigen? Ik aankondig? Ja, over, over, over gasten. Oh, gasten. Gasten. Nee, nou goed, nou elf uur. Dan komen er de gasten. En er schijnt nog een pakket deze kant op te komen van, uh, van uh, een anonieme luisteraar. Annemieke Vos. En uh, ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik, een ik, pakket. Ik, ik. Een pakket, ja. Oh, zitten we dan in een lastig pakket? Nee, ik denk het niet. Het komt niet, onder, het komt niet met politie. Dus, oh, ik denk ik, gelukkig. Ja. Maar we houden jullie allemaal op de hoogte over het, het rijlen en zeilen. En natuurlijk wat wij dus ook hebben hier is uh, muziek. Maar ik ben eigenlijk ben ik wolvenfluisteraar ook. Wat ben je? Wolvenfluisteraar ben ik. Oh. Dus als er zo'n wolf aankomt, begin ja. ik te fluisteren. Is dat angst? Dan of? loop ik hard weg. <laughs> zo, het niveau is er weer gezet. Stukje muziek maar weer. En dan nu een gedicht. She would never say where she came from. Yesterday, don't matter, cause it's gone While the sun is bright, for in the darkest night, no one knows Don't ask her why she leaves to be so free. She's gonna tell you it's the only way to be. een heel andere uitvoering. hè? Ah, ja, we kennen het natuurlijk allemaal van de Rolling Stones, luisteraars. Uh, 1967 praat ik dan over. Op welke dag is het nummer de geschreven eigenlijk? Uh, welke, nou, in 1967. Nou, maar de uh, dag wordt niet gezegd. De dag wordt er niet bij gezegd, nee. Robert Tuesday. Het is de B-kant uh, van Stones nummer Let's Spend the Night Together. Ja, yeah. hij uh, uh, is het uh, woensdag geschreven. Uh, en volgens, uh, uh, Ke volgens Keith uh, Richard gaat het nummer over zijn vriendin in de jaren 60. Yeah. Dan heb ik het over Linda Keith. Oh? En uh, Richard schreef het nummer in, uh, op begin 1966. Ja, En dat heeft hij gedaan in een hotel in Los Angeles. En Ruby Tuesday werd een hele grote hit. En, uh, het haalde de derde positie in het Verenigd Koninkrijk. En de tweede positie in de hitparade. Een de Nederlandse top 40. Uh, en in Vlaanderen, Radio 2. Radio 2, 30. ja, je noemt Ja, alleen maar... Uh, ik, wat, wat betekent eigenlijk Ruby Tuesday, weet je dat? Ruby Tuesday, ja, yeah, uh, uh, Ruby, ja, Tuesday, dinsdag natuurlijk. Ja, dat, dat komt... En Ruby zal iets van een Robijn zijn of zo. Het zal ja, een mooi dinsdag zijn ik ik of wel zo. Ik dat nummer van uh, Ruby, don't take your love to town. Ja, maar die is van Kenny Rogers. Dat ja. is een heel ander nummer. Dat ja, is, wat, uh, weet, wat weet je toch veel van? dat? Ach, ik kon er niet opkomen, maar ja. Oh, had maar gezegd, joh. Ja. had maar gevraagd. Ja, ja, ja. ja. Hé, <laughs> hey, maar... Uh, ja. Nou ja, Ruby Tuesday, maar wel een heel bijzonder uitvoering Ja, dus. ik denk wel... Weet je wat, ik wil graag met, met iets bijzonders komen. En Melo uh, en en ja. niet treedt nog steeds op, hè, toch? Ja, ze is vorige week... Of nee, vorige maand in in Oosterpoort geweest in Groningen. Ja. Had ik begrepen. En, uh, ja, maar ze liep niet zo hard meer, hoor. Nee? Nee, nee, nee, nee. Nee, dat is... Uh, nee. <laughs> ja Je moet niet zo kritisch zijn, Wim. Boem. Nee, nee, nee, maar, nee maar ze liep niet zo hard. Ze loopt heel moeilijk. Ja, Zij is ze ook al eens even kijken. Want ik heb even naar de geboortedatum gekeken van Melanie. 1822. Zo. Zo. Ja. Bedoel, zo. Uh, ja. Nou, dan heeft dus, ze een uh, behoorlijke... Uh, uh, uh, goed bij wijzig. Gen. Gen. Een goed gen zich Even opnieuw. Een goede gen. G-E-N. G-E-N. Ja, je, je genen. Dat je dus, dus genen bij je hebt waardoor je zo oud kan worden. Dat is... Maar geldt dat ook voor diegene of alleen voor haar? Nee. De, de, deze en genen. Het gene. geldt voor deze en genen. Weet gewoon... je het nou? Ja, ik snap het. Ja, we Mo maken er gewoon een genen bij. Moet ik het van. opschrijven voor je allemaal? Ja, schrijf maar eventjes op. Ik stuur je een WhatsAppje. Ja, dat is goed. En je luistert naar de boys. Hart. Ah, backing down. <laughs> Sorry, hoor. You are the light. You make the in such a beautiful She said, Mr. Big Romeo. En dit is een, een, een, een nummer. Het is al heel oud, dit nummer natuurlijk. Het is heel oud, ja. Ja, ja. Ja, ja Mr. Big. Uh, was hij ook heel big? Of was het alleen maar zijn Nee, naam? een hele kleine jongen. De vrouw is bij hem weggegaan. En ze zegt van, nou, hij he, Mr. Zat big, je got nou dik. Ja. Wat zei je? Hij zat ja. eigenlijk bij de small faces eigenlijk. Ja, ook. small faces en ook... Jij ja, het beste luisteraar. Hey, Wij ja, ja. denken in plaatjes. En... Hey, ik, durf jij het aan, Wim? Wat? Om Sinterklaas te bellen. Durf jij het aan? Ben jij dat je zegt: Ik heb alle moed bij elkaar verzameld. Ik ga het proberen. Ik, en ik, ik, ik, ik weet niet helemaal wat ik mag verwachten als ik hem aan de lijn krijg. Maar die toch. Ja. Ondanks dat ik dan een beetje angstig ben. Dat je dan toch. Toch, toch, toch durf te bellen. Nou, weet je, weet je ik heb sinds het laatst vorig jaar een, een, een, een gedicht geschreven en, en daar heb, heb ik helemaal een... geen respons op gehad. Heb jij een gedicht geschreven? Ja, dat ging als ben volgt. jij zo poëtisch? Ik ben uh, Poetisch, ben ik. Er je... okay. uh, stond in van uh, uh, je vroeg gitaar en een goochelspel. Wat denk je wel? Ik ben Sint niet. Piet. <laughs> en ik heb daar geen reactie op gekregen. Ik... Maar uh, van mij een... mag je bellen. Ja, we gaan... ja. oh. Oh, daar gaat het lopen. Hij gaat over, hij gaat over, hij gaat over, hij gaat over. Hallo? Hallo? Hallo? Ha ha hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, wie is daar? Uh, Bruis spreekt u, uh, spreek ik? Je spreekt met Sinterklaas? Ja, dat zal niet. Echt waar? Echt waar? Wille oh. Willepie? Ja, dat ben ik. Ja. Uit Zandvoort? Uit Zandvoort, ja, nou, Sinterklaas. Jongen, ja. Nou jongen, wat vind ik dat nou leuk dat jij me eens even belt, zeg. Ja, ik denk, weet je wat, laat ik u eens even lastig vallen. U valt mij altijd lastig. En het, uh, het, het, en dat is gestommel op dat dak. Ja, ja maar, het, nee, maar het treft. Ik heb uh, vannacht heb ik geen dienst uh, gehad. Oh. Ik ben niet op het dak geweest. Want oh. uh, ik had mijn uh, uh, ja, tegenwoordig roetveegpieten. Heet dat zo? Die hebben zich uh, op het dak begeven vanavond, Wil. Dus, oh. dus ik, uh, ik heb lekker thuis een beetje tv gekeken. Ja, thuis in mijn paleis. In mijn, in mijn paleis in, in Amsterdam heb ik zo'n... Uh, ik heb meerdere paleizen in Nederland. Ja, dat zal. dat, zal. dat uh, het Binnenhof, daar ben ik nu ook uh, tijd. Dus het wordt verbouwd, weet je wel. Hè? Ja, maar wie was de afgelopen nacht bij mij op het dak met de paten? Want dan moet je toch eens in je garage kijken of de paten staat, maar... Uh... Nou, dat, daar, heb ik, daar heb ik geen, geen zicht op. Hè. Als ik gewoon in mijn paleis ben... en ik ben aan het relaxen... Ja. dan heb ik geen zicht op mijn paak natuurlijk. Nee, dat is, zo, dat is zo. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat u, dat u er bent. Want jij bent, volgende week ben je aangekomen in... in sorry, ik wou u zeggen. Hè? Bent u aangekomen in Hellevoetsluis? Ja, onder andere. Maar wat, wat is dit nou toch allemaal voor discussies over vliegtuigen en boot en, en auto en vliegtuig? En ja, op... dat is allemaal begonnen met het feit dat mijn stoomboot natuurlijk is gezonken. Hoe kwam dat? Ja, ja. Dat, dat, dat kwam gewoon dat hij naar de bodem ging. Hè? Dat doen ze vaker. Dat doen ze vaker. Ja. Uh, verward met een duikboot, maar het was geen duikboot, het was nee. een stoomboot. Maar het leuke is, ik heb een aantal alternatieven aangeboden gekregen... Van grote scheepvaartmaatschappijen die overliepen van stoomboten. Oh! En ik, onder andere in Haagland ben ik met een hele grote stoomboot het Spaarne afgedaald. Ik heb daar beelden van gezien. Heb je ja, daar beelden daar van gezien? Daar heb ik beelden gezien. van gezien. Zijn er beelden van? Er zijn gemaakt? beelden van. Jawel, jawel, jawel, jawel. Wat voor beelden waren dat? Uh, beelden van uh, gips heb ik gezien, van koper heb ik ze gezien, van hout, ook houtdekken, beelden van maken. Schitterend. Ach, nou, ja. dat doet me deugd, zeg. Ja, ja, ja. ja. En maar, hier in Zandvoort ben ik, kwam ik op het strand. Ja, dat wilde ik dus net zeggen. Nu ben ik in Zandvoort ook aangekomen. Ja, over een kilo. Ja, ik moet weer afvallen. Maar ja, goed, ja, dat ja. komt na mijn periode hier in Nederland. Ja. Dan ga ik in Spanje weer wat baantjes trekken in mijn zwembad. Ja, ja, dan ja. Dan ja, komt ja, ja. dat allemaal wel weer goed, Wim. Nee, dat snap ik. Dat snap dat ik, is, uh, Ja, nee. Dat nou, is, maar wat uh, leuk, luisteraars, dat ik u eens even mag toespreken. Want uh, ik, ik, wat ik wel een beetje mis als ik zo de huizen langs ga, ja. daar wordt minder gezongen. Nou, dat zegt u nou, Sinterklaas. Ik ben, zal u heel eerlijk vertellen, ik ben vandaag om drie uur naar de buren toe gelang, uh, gelopen. Want uh, ik werd helemaal gek hier van die gasten. Wat, wat gebeurde daar dan? Nou, ik hoorde de buurvrouw, die waarschijnlijk verwachtte een heel groot cadeau of zo. Zei van, want zij ze steeds te zingen, hij komt, hij komt. En, ja, en oh. daarna begon de buurman ook mee te zingen. Hoe oh, dat was, was een pikant gegeven. <laughs> ik dacht ja. bij mezelf, ja, nou hier je moet denkt, ik nu echt even wat vertellen zeggen. Je mag. denkt, Sint is oud, maar ik heb toch nog wel gevoel voor humor. Ook ja, voor dat heeft hij zeker is. wel. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik kon op dat moment niet om lachen, en nu wel natuurlijk. Dus uh, ja, nou ja, goed. Nou Wim, ik vind het leuk dat je me eens even gebeld. Dan heb je nog een speciale reden dat je me belt? Uh, nou nee, niet echt een speciale reden. Het is altijd leuk om je even met de telefoon te hebben. Maar het is natuurlijk wel zo. Ja, we gaan de kant op van het Sinterklaasfeest. En uh, ja, uh, ik weet niet of wij, uh, wij dat redden. Om voor Sinterklaas een uitzending te doen. We wachten naar Mocht het in ieder geval zijn, hebben wij in u in ieder geval gesproken Nou, dat is helemaal goed. Ik ga jou in ieder geval een hele fijne 5 decemberavond toewensen. Ik weet niet waar. Vier je het ook? Uh, jazeker, natuurlijk. Want uh, wij, wij vrijmetselaars vieren het ook natuurlijk. Oh, je bent de metselaar? Ja, ja, ja. Ik oh, heb wel in de bouw in, gewerkt. Je zit in... Oh, oh, kijk. Ja, nee, in de bouw. En, oh, nou, ik kan er geen cement van maken. Maar goed, in ieder geval. Uh, luister, Wim. Uh, uh, je mag je schoen zetten vanavond. Oh, Okay, maar dus één krijg ik, ik er ook weer in. Eén schoen tegelijk, dat kan ik nog niet beloven. Dat, dat maakt mij goed, ik, uit. Je hebt de planning. Ja. En uh, als er Willem op de lijst staat, nou, dan komt het vast wel goed. En als er extra zingt voor me vanavond, nou, dan moet het helemaal goed komen. Nou, dat en nu wil ik muziek. U krijgt muziek van mij, Laat, ja. Hartelijk dank. Dag Leuk allemaal. dat u er even Dag. geweest bent. Dag. Dag. Nou ja, goed. Dat was eventjes uh, Sinterklaas. Dat vond ik, ik vind het zo leuk, joh. Leuk dat die man uh, zo spontaan eventjes uh, een woordje doet. Uh, zijn... ja, ja, ja, zo. ja. ja. Ik, heb, uh, oh, ik krijg er al een beetje ja, een beetje van. Ik denk van nou, nou, nou, nou, nou. Dat heb ik ook als ik Sinterklaas binnen zie komen. En dan ben ik in één keer ja. Goedemorgen! Hé, hey, dat zijn ze weer hoor! Daar had ik jullie in de maling genomen. Ja, ik denk zwart, Piet, waarom sta je eigenlijk? Nee, jullie, jullie dachten, er komt Sinterklaas binnen natuurlijk. Ja, nou is mama, kom je ook? Mama, kom ook nou. Hallo, goeiemorgen! Goeiemorgen! Nou, nou, nou. Wat gezellig hebben jullie het vanmorgen kort op de radio net in de auto? Ja. Waar je hier naartoe kwamen. Je hebt de dus Sinterklaas gemist. Nee, ik heb hem gehoord op de radio net. Oh, oh dat was zo leuk! Ja, dat was ja. heel spannend ook hoor, want ik ben er eigenlijk wel een beetje opgewonden. Ik wil het want, niet weten. Ik, ik weet niet wat ik krijg dit jaar. Ah. Dat, dat is gewoon een verrassing. Leuk hè? Ja! <laughs> nou, nou, nou, een verrassing is er altijd nooit weg toch, Wim? <laughs> nee, dat is, uh, is altijd zo. Ik ga nu ah, maar eens uh, even voorzien van de consumptie, denk ik. Ja. Oh, oh leuk. Ja, en een kopje koffie, een kopje koffie met een koekje <laughs> erbij. Ja? Oh, heerlijk, Wim. Nou. Oké. Okay. Ik, ben, ik ben blij dat ik weer binnen bent, hoor. Ja, ik ook. Nou ja, ja goed. Uh... Dag, luisteraars. Welkom in ons midden. zeg ik... That's my love Ja, de pokes uit uh, Ierland. Ja. Iers. Ja, dit is Eers Irish. Irish coffee. Nee, ja, ook. Ook, ook, ook. ook, ja. ook. ja, ja. Maar goed, uh, ja, het is altijd, als, ik, uh, als ik de, de pook hoor, want dat, dat, dat zijn het. Dan, uh, ja, dan, dan komt er altijd een soort vroeger, van een gure wind naar me ik toe. Ik heb ik verkeering gehad met een ier. Met een ier? Ja. ja. Een hele leuke ier was dat. Oh. En uh, daar heb ik de drie maanden mee verkeering gehad. En toen? Toen ging het uit. Ach. Ja. Was de ier... Ja. Uh, het is een treurvallen. Ja, nou, ik, vind, ja, ik, ik kan er heel moeilijk over praten. Niet? Ja, dat snap ik. Ja. Nou, goed. Ja, vertel er eens wat meer over. De, uh, mama van Harm, wees uh, nou rustig. We gaan eerst even aandacht besteden van het weer. Zullen we het weer doen? Ja. Het weer weer. Ik heb het al eerder in de uitzending gezegd, luisteraars. Koning Winter deelt dit weekend een plaagstootje uit. Aan de zuidklank van een drukgebied boven Scandinavië wordt namelijk koude, continentale lucht aangevoerd. De komende nacht vriest het licht in het noordoosten. In de nacht naar zondag, let op, ook in de rest van het land. Nou, zou dat betekenen dat we dan ook een beetje sneeuw krijgen? Zou wel leuk zijn nu. Zou het wel gezellig. Zou helemaal mooi zijn als dat met de kerst gebeurt. Wie wil er nog geen sneeuwbal? Zo is dat. Ja. Vanochtend zijn er aanvankelijk enkele opklaringen. maar snel snel de bewolking toe vanuit het zuidwesten gaat het regenen helaas. Ook in het oosten en noordoosten vallen vanochtend nog enkele buien. En daarna vormt zich namelijk de, de overgangsgrens... waar ik het zojuist over had, tussen koude en zachte lucht. De wind, wordt in het noorden, uh, sorry, de wind waait in het noorden uit oostelijke richtingen... en is matig en in het warmde vrij krachtig tot krachtig. Elders uh, waait een matige windje uh, uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag dan wordt het in het noordoosten droog en zakt de temperatuur al naar 3 graden. Dus uh, we naderen dan al het vriespunt. In de rest van het land uh, valt wat regen en dan wordt het uh, 8 tot 11 graden. De wind draait in het noorden en oosten uit oostelijke richtingen. is dan matig en langs de kust en het IJsselmeer vrij krachtig. In de rest van het land dan, uh, staat er een matige zuidwestenwind. Nou, dan gaan we naar vanavond en komende nacht... Dan liggen jullie lekker allemaal in je warme bedje, dus dan heb je niet zoveel erg daarin. Tenzij je s'nachts moet werken. En ook nog buiten, ja, dan is het anders. Er blijven de regenkansen in het zuidwesten en zuiden blijven vrij uiteraard, En in de rest van het land is het droog. De temperatuur zakt in het noordoosten en oosten naar circa 2 graden. In Zeeland wordt het rond de 4 graden. De oostenwind is matig en langs de kust en het IJsselmeer is hij vrij krachtig tot krachtig. En in het zuiden, daar staat nog weinig wind. Dus we gaan naar de zaterdag. Nou, dan blijft het aanvankelijk nog regenachtig in het zuiden en zuidoosten. Dus middags wordt het droog, maar er zijn nog veel wolken daar. En in de rest van het uh, Nederland schijnt ondertussen de zon. Dat is mooi. Want uh, ook aankomend weekend uh, heeft Sinterklaas natuurlijk ongetwijfeld een aantal uh, aankomsten op zijn programma. Het wordt uh, echter niet warmer dan een graad of drie, vier. En uh, de wind draait, uh, of de wind waait, moet ik zeggen, uit het oosten en het noordoosten. En is matig en op het IJsselmeer opnieuw vrij krachtig. Tegen het einde van de middag, dan gaat de temperatuur naar beneden. En in de loop van zaterdagavond vriest het enkele graden. Zondag vriest het in de nacht en ochtend licht uh, en lokaal ook matig. In de loop van de dag wordt de koude lucht teruggedrongen... en dat proces gaat uiteraard gepaard met regen... en in het noordoosten sneeuw of natte sneeuw. Na het weekend dan is het overwegend wisselvallig. oftewel er valt er periodiek af en toe regen... en er staat soms veel wind. De temperatuur wordt geleidelijk... Uh... Sorry, ik moet... Ja, ja. een andere leesbril hoor. De temperatuur loopt geleidelijk op rond of iets boven uh, het lang... Uh... Een langjarig gemiddelde van een graad of drie. Nou ja, Bim, het wordt koud. Het was erg koud. Ja, het laat me niet koud, maar het wordt wel koud. Ja, ik uh, weet je wat, het, uh, het hoort bij het jaar gewoon. Het is, uh, ja, nou, Dit heeft ook wel wat. En, bedoel, we gaan weer richting Sinterklaas, richting de kerst. We gaan de studio weer in het licht zetten en... en... Hoe ja. gaan we dat doen? Wij gaan het, uh, ja, dat gaan, wij, uh, gaan we zeker doen. The Boys Coast uh, Christmas. Oh, wat leuk. Maar. Komen er allemaal slingers in de studio? Ja, dan en, er komen slingers. Kerstbomen. En uh, kerstbomen. Welk? Kerstbomen. Ja, één. Eén kerstbomen? Ja, dat maakt een hele grote Een hele grote, ja. Oh, wat leuk. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Hey, en uh, heb je ook kerstballen, Wim? Ja, twee. Oh, nou. Oh, dat bedoel je niet. Oh, sorry. Ja, nee, nee, ja nee. Oh, wat een grapje als die Wim toch Ja, mama houdt nog maar op, hou hem die op die ballen. Met, uh, ja, die ballen. Ja, ja, ja, ja, ja, Geef ja. nog maar eens een leuke bal, uh, muziek, Wim. Weet je, zullen we eens een beetje iets uh, een beetje over de grens doen? Heel gezellig. Over de grens, luisteraars. Daar komt ie. La Place Rouge était vide.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 Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté.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 Onze gerry. Ja. Ja. Heel gezellig. Ja, is heel gezellig, ja. Wat niet zo gezellig is, is dat Max Verstappen is bedreigd, hè? Ja, ik, ik, ik hoor ze iets. Vertel er maar wat meer over. Ja, nou, ja. Nou, draai je maar Gilbert even af. Zo'n mooi nummer dat is mooi nummer, hè? Ja. Tjilbebeko, Tjilbebeko, Nathalie. Nathalie. La, Nathalie. Nathalie. la plage rouge etter vide. Wie wat? Ja, wat? La, Wie? La, la, la plage rouge et vide. Het de, de, de, de, de, de rode plein was leeg. Het rode plein ja, was leeg. Ja, ik hoop het ook binnenkort. Ja. Ja. Ja. Hey, uh, maar goed, ja, ja. Max Verstappen heeft donderdag hard uitgehaald... richting de zogeheten uh, toetsenbordkrijgers. Zo, hier, zo worden die genoemd. Mensen die via social media... Oh, dat zijn laffe laf mensen. Dan. Hem hebben bedreigd, maar ook zijn gezin hebben bedreigd. En dat ja. ging natuurlijk allemaal om die plek die hij in beginsel niet heeft afgestaan aan teamgenoot Perez uit Brazilië. En de bedreigingen die kwamen ook uit Brazilië vandaan. Ja, ja uh, mijn zus, mijn moeder, uh, mijn vader en mijn vriendin zijn bedreigd, vertelt Max. En het gaat uh, veel te ver, het moet allemaal stoppen. Als je een probleem hebt met mij, prima, maar ga niet achter mijn familie aan. Dat is onacceptabel. Ik, uh, ik heb de echt de meest vreselijke dingen gelezen. Mijn zus uh, stuurde zelfs een bericht... dat er uh, echt iets gedaan moet worden. Nou ja, er moet überhaupt iets gedaan worden... aan het bedreigen van mensen. Het ja, is zo goedkoop om ja. uh, uh, met name dan anoniem... Ja. Uh, via social media... mensen het vuur aan de schenen te leggen. Uh, nou ja, je, uh, Weet je maar dat het is? Het, en er de vergeet denk ik een hele hoop mensen. Ik, uh, ik, ik volg de Formule 1... en. en um, wat ik, wat ik er persoonlijk van vind... is, het is een sport... en degene die dus achter dat stuur zit... Max in dit geval, is bezig met zijn sport... Ja. en die heeft hele andere dingen aan zijn kop... dan eraan te gaan denken van... hé, hey, als ik mijn, uh, mijn ploeggenoot niet voorbij laat gaan... Ja. Uh, ja. Ik, snap hem. ik snap hem wel. Maar goed, de mensen zijn heel erg makkelijk in het oordelen. En, uh, dat is ook zo. Ja. Maar goed, uh, ja, we wensen uh, Max, maar ook zijn familie natuurlijk veel sterker met, uh, met al die narigheid. Zo is, is het. het. En uh, Max is uh, gewoon, uh, ja, gewoon ja, geweldig. Dat is het, en niet omdat het Max is, maar omdat het gewoon een sportman ja. is. Maar ja, en er is, hier is hij helaas geen formule voor. Nee, nou, nee. wel. dit nummer is van Max. She packed my bags last night,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 Only out of space On such a timeless flight And I think it's gonna be lost on time till touchdown brings me round and get to find Elton John, dit was eventjes voor, ja, uh, voor een dijk van, dijk van een uh, artiest. Hè? Ja, uh, een Max artiest. is ook Rocketman, absoluut. Uh, gister, uh, gisteren was dat uh, programma uh, ja, Omroep Max, is dat geloof ik. Ja, uh, dat is voor de oudere jongeren, hè, is dat? Ja, maar daar ja. was een filmpje te zien van, de, van Elton John in Nederland. Ja. Met het nummer Your Song. <laughs> stond hij gewoon ergens op de velen, stond hij Your Song te zingen. Door, Elton John? Uh, ja. Echt piep, waar? Piepjonge Elton John. Oh. En er en, en, uh, nou, liepen gewoon wandelaars voorbij, die hebben geen benul uh, in die tijd. Ze, ja. Dat ze naar een artiest kijken die, die haar wereld, wereld, wereld beroemd zou worden. Ja. Echt ik krijg uh, melding van mensen die zitten allemaal naar de, de cam te kijken. Ja, de cam. Ja. De camp. Ja, ja. En die zien dus iemand binnenkomen. En, ja. uh, en ik vind gewoon, uh, ja, zo'n zo iemand die moet gewoon, uh, die moet gewoon uh, op een speciale manier binnengehaald worden. En uh, dat doen we er even mooi, even kort voor de tijd van 11 uur. En dat, uh, dat doen we dan zo. Hoe ga je dat ja, ja. doen? Ja, dan zul je zeggen van, wat is dit nou dan? Nou... dan nou, vertel, vertel wat het is. Leg, leg het eens uit. Ik leg helemaal niks uit. We ik zeg helemaal niks. Na elf uur, na elf uur... dan zullen we zeggen van... Ik, ik heb het herkend, Wim. Je hebt het herkend, ja, jongen, ik heb het ja? Herkend, ja, zeker. Want het is, lijkt wel op Surinaamse muziek. Dit is Surinaamse muziek. Oh, wat leuk. Daar ben ik helemaal fan van. Ja, ik zag, ja. Die, ik zag net die biebelenbos de bullen van je heen en weer gaan. En ja. Ik denk, nou, nou, nou, nou, Ik ben, no, ben wel no. in Suriname geweest. En heb ik wel heel goed op het strand heb ik wel eens gedanst. Leuk hoor. Ja. Heb jij op de strand gedanst? Ja, dat was nog zo'n steelband met, met stalen pannen. En dan gaan ze erop slaan en dan komt er muziek uit. Dat heb ik één keer ja. gedaan. en ja. Uh, ja. Hoor je niks? Oh, ik kom zo bij je. <laughs> ja. Oké, okay. eventjes tot 11 uur. En nog even een stukje, uh, ja, een stukje muziek. Naar en dan na 11 uur komen we weer terug met uh, gezellige ja, gasten. Met he? gezellige gast. En uh, dan komt de partij gebakt, deze studio in. Dit wil je niet weten, jongens. Oh jee, dat is niet goed voor mijn lijn. Voor welke lijn? Het zal een buitenlijn zijn. dat Charles met zijn, met zijn kleine worstelvingertjes... aan die stekkertjes zit te trekken. Maar uh, lukt het, uh, kleine vriend? Mm. Lukt het? Nee? Nee. Oh, nou. Kom er zo bij. je. Oh, verkeerde knopje. Even dan aan de knop van uh, 11 uur. Uh, dan maar even een stukje muziek dan. En uh, ja. En na 11 uur zijn wij er weer. Je luistert naar de Boys... Zie je hem zonder dat is waar het vandaan komt. Het NOS nieuws van 11 uur.